Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Morgenmiddag om 1 uur is er weer een persconferentie over nog meer coronamaatregelen. Want de scholen, de horeca en de niet-essentiële winkels dicht, het is volgens het OMT niet genoeg. Ze zijn bang voor een derde golf door de extra besmettelijke Britse variant. Het zou heel goed kunnen dat er morgen direct al een avondklok wordt ingevoerd, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Dat zou dan uh, zo werken dat er een werkgeversverklaring moet zijn om nog op straat... Komen na bepaalde tijden uh, dat er een modelverklaring voorkomt op rijksoverheid.nl. Zover zijn ze al. Dat er een boete op komt te liggen als je op straat bevindt zonder geldige reden. Helemaal zeker is het nog niet. Er moet ook een kamermeerderheid voor zijn. En er wordt nog gepraat over andere maatregelen. Ook in Duitsland blijven ze voorlopig nog wel even in de lockdown. In ieder geval tot 15 februari, maar mogelijk ook daarna nog. En sommige regels worden strenger. Zo moeten Duitsers straks misschien een medisch mondkapje dragen in het OV en de supermarkt. Daarnaast denkt de regering over een manier om te zorgen... dat mensen die thuis kunnen werken het ook echt doen... vertelt correspondent Judith van der Hulsbeek. Ja, dus is inderdaad een thuiswerkplicht. Want er gaan nog te veel mensen naar kantoor. En nou ja, volgens de regering vinden daar veel besmettingen plaats. Ze hebben het ook over een avondklok net als in Nederland... en over een knuffelcontact zoals ze in België hebben... dat je nog maar met één persoon als huishouden contact mag hebben. Nou ja, daar wordt nog flink over gediscussieerd vandaag. En DJ Jorda uit Ermelo kan zomaar eens wereldberoemd worden in Brazilië. En dat heeft te maken met de clip van deze track... Jorda, of Jordi zoals hij eigenlijk heet, nam een track op met een Braziliaanse zanger. Sinds gisteravond staat hij ineens op een super populair muziekkanaal op YouTube, Conzilla. Een lettingkanaal kanaal met 63 miljoen abonnees. En dat is lekker, zegt hij tegen op Gelderland. Ja, het is, het is natuurlijk maar afwachten hoe de mensen het vinden. Maar ik verwacht wel dat het, uh, dat het goed gaat komen. Je heeft nog geen nieuwe sportwagen uitgekomen? Nee, nog niet, nog niet. Daar moet hij ook nog even wat views voor sparen. De clip is nu zo'n 35.000 keer bekeken. Het weer. Op veel plekken regent het, maar het is zacht. 8 tot 11 graden. Ook morgen grijs en soms regen. En een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een pechgeval op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Daardoor file rijden tussen Meer en Akersloot. 10 minuten is de vertraging.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 Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. FM. nu de Muziek Boulevard. the world well, I'll be there Thank you. Just a... Where be? Jacket. A bad reputation, insatiable habits He was on to me, one look and I couldn't breathe yeah. I said if he kissed me, I might let it happen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 the same can we Bye bye bye I guess I didn't try try hard enough. But we could work this like a nine to five. Oh. Mama told me stop play play all the games. Steady throwing dollars and change, but every war ends the same.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 You need